Ja, hmm. Allah heeft alles gemaakt: de planten, de bomen, de auto's, de huizen en de auto's ook En de tuurlijk gemaakt en de eten gemaakt. Zo. Ja? Hoe doet hij dat allemaal? Gewoon, maar Allah Alla doet het gewoon. Ik heb ook nog de bussen gemaakt, ja. heb ook nog het fietsen gemaakt, brommen gemaakt, de grond gemaakt, de borden gemaakt, de lampen gemaakt, de, ja. En uh, trappen gemaakt en borden gemaakt. en ook nog bliksem gemaakt ja en ook nog gas gemaakt oh ja, ja. en stokken gemaakt en zakken gemaakt ja dat was het oh ja krijpen ook nog en Samba. en uh, rama. En ook nog gasveld! Dat was het ECHT! Dat was het ECHT! Ja. Op de volgende. Doei! Ik heb het al niet meer doen?